Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. de oh, oh. Benitski met het NOS-journaal. Saudi-Arabië heeft vijf mensen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Drie andere mensen kregen een celstraf. De kritische journalist Khashoggi werd vorig jaar oktober in het Saudische consulaat in Istanbul gedood en waarschijnlijk in stukken gesneden. In het westen wordt aangenomen dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord zit. De kroonprins spreekt tegen dat hij de opdracht gaf, maar heeft er wel de verantwoordelijkheid voor genomen. In de rechtszaak in Saudi-Arabië stonden elf verdachten terecht. Een voormalig hoge adviseur van het Saudische Koningshuis werd vrijgesproken. Telefoons, smart-tv's en andere slimme apparaten die verbinding maken met internet... moeten verplicht updates krijgen van de verkoper. Dat wil het kabinet. Nu is die plicht er niet voor slimme apparatuur. De regel zou in 2021 moeten ingaan. Hoe lang de verkopers de apparaten moeten blijven updaten is nog onduidelijk. Fred Westerbeke wordt de baas van de politie Rotterdam. Hij is sinds 2014 hoofdofficier van justitie van het landelijk parket en daarmee onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MA17. De kolencentrale Hemweg in Amsterdam sluit vandaag de deuren. De centrale is de meest vervuilende van het land. De vervroegde sluiting werd vorig jaar al aangekondigd. Volgens het kabinet is de sluiting nodig om de klimaatdoelen te halen. In het stadhuis van Rotterdam is een condoliansregister geopend... voor dichter en muzikant Jules Deelder. Hij overleed donderdag op 75-jarige leeftijd. Mensen kunnen tot en met volgende week dinsdag, oudejaarsdag... een boodschap achterlaten in het register. Die dag wordt er in besloten kring afscheid genomen van Deelder. Het weer, hier en daar een bui en af en toe zon. Vrij veel wind en het wordt 8 graden. Morgen bewolkt en regen. Het blijft dan vrij zacht met 6 tot 10 graden. Eerste kerstdag wat zon en zo goed als droog. Op tweede kerstdag opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Tussen Deventer en Almelo rijden minder treinen door een seinstoring. Hou rekening met extra reistijd. Dat duurt vermoedelijk nog tot 11 uur vanochtend.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 in the summer, summer.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 Land dat die brandweer weer als nooit tevoren.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 Dan, dru dan, dru dan, drukt zich, dan drukt hij zich ja. naar zijn kruis en dan ja. daar zitten die visum verboden. Nou ja, dat, uh, ja. Nee, dat snap ik even dat niet helemaal. Maar er staat, <laughs> staat visum verboden ja. aan zijn broek. Ja. Hé hey, Willem. Ben je wakker? Ja, nou niet dus, blijkbaar. <laughs> Godzame. Ik, nee, ik zeg niks meer. Ik ben nee, mee. oké. Okay. Ja, ik uh, moet nog aardig wat, uh, wat doen dus.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 Ik propageer geen knuppel, maar geloof wel in een aandeel MITARS aan Eugene. Elke vrouw vindt het oké okay om, terwijl ze in de minestrone staat te roeren, <lacht> vanachter goed beet gepakt te worden. Optillen, over de schouder en op bed smijten. Kijk porno. Vrouwen noemen porno altijd object en infaam. Nou, ik heb nog nooit van die woorden gehoord, maar misschien ligt het ook wel aan mijn opleiding. Nou, ik ook niet. Maar, je <lacht>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 Is het de laatste? Ja. Nederlanders kunnen het nauwelijks. Lang en ongegeneerd staren. Toch is niks op opwinderder dan een man... die een vrouw minutenlang met zijn ogen fixeert. Het is lef. Vastbesloten en, voor en bovenal 100% aandacht. De essentie van hofmakerij. Nou, ik heb dat een keer gedaan. En ik had gelijk ruzie. Echt? Zout eens op. Kijk eens even ergens anders naar. Heb ik wat van je arm? Ja, zoiets. Ja, Nee, dat ging niet helemaal <laughs> goed. Dus ik, uh, ja, is, dit, is dit artikel nou um, um, um, gedeeltelijk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 ...den we niet alleen omdat Willem zo mooi vindt... ...een van de weinige nummers waar hij gewoon het hele moment... ...zijn koptelefoon bij ophoudt. Dankjewel, John. Alsjeblieft. We hebben het graag gedaan. Hè. Ja, je weet dat in dit programma komen onder andere items... ...aan uh, Den Bot en Anso al voorbij. Als de rare dingen die men tegenkomt in het nieuws... ...zoals een van die dingen... ...Japanse warehuis onder vuur. Om de schaamte rondom menstruatie te verminderen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 zou ik het voorzichtig zeggen of zou ik het me gewoon uitspreken als KUT? Is dat genoeg? Ja, KUT. De KUT-plaat van deze week. Jongen, jongen, Wat een KUT-plaat is dit, zeg. Niet te filmen. Wat erg? Wat erg? Wat erg? Wat erg? Wat eren! Wat is Wat, eren! wat eren!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 Ik wacht daar al een uur Te drijven in het vet Want door haar I forget Dat is Engels Ik raakte zo verward Mijn bitterballen zwart Mijn hapjes Naar de maan Wat was ik aan gedaan? Maar ik gaf de moed niet op Ik at ze lekker op Ik krijg echt de neiging om op een of andere manier te beginnen met Manuela ofzo. Jacques Herft, daar lijkt het toch wel een beetje op. Oftewel, beter goed gepikt dan slecht verzonnen. Nou ja. Je moet er tenslotte wat van denken. Mayonaise als de KUT plaat van deze week. En ja laat ik het laatst horen. Je bent er vanaf.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 What else? Try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. Now I'm not taking it out. Pay me on the high and you're alone going out of your mind. But now I'm here up in the club. And I don't wanna talk. So don't call me. I'm stuck in my mind with the money's time. Put up in the mind with the time. I'm in your mind with the time. Put up in my mind with the time. in the money's time. my time. I'm over you and I my need your lies no more Cause my truth is without you, boy, my I'm stronger And I know my said that I changed with a little bit my style. a little bit of my style. I'm my I'm a my I'm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 I don't care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 Nu allemaal fijne dagen en...